Volgens premier Balkenende moet de Kamer eerst een kabinetsbesluit afwachten... en is de motie daarom staatsrechtelijk onjuist. Staatssecretaris Al-Bayrak is niet erg onder de indruk van klachten van notarissen... die zeggen dat hun omzet is gekelderd en de service aan klanten in gevaar komt. Ze wijten dat aan de marktwerking en de economische crisis. Al-Bayrak vindt dat de notarissen de eerste tien jaar na invoering van de marktwerking... ervan hebben geprofiteerd en dat ze niet moeten pleiten voor vaste tarieven nu het even tegenzit. De officier van justitie in Utrecht heeft levenslang geëist tegen een man van 21. Er wordt ervan verdacht dat hij vorig jaar een man mishandelde en doodschoot na een ruzie over een zakje cocaïne. De verdachte was toen nog maar elf dagen vrij na een celstraf van zes jaar voor geweldsdelicten. De verdachte is volledig toerekeningsvatbaar en daarom vond de officier van justitie dat hij levenslang moest eisen. De Nobelprijs voor Natuurkunde wordt dit jaar door drie wetenschappers gedeeld. Het zijn de Brits-Canadese Kao en de Amerikanen Boyle en Smith. Kao krijgt de prijs voor zijn aandeel in de ontwikkeling van glasvezelkabels. En de Amerikanen worden beloond voor hun uitvinding van de lichtgevoelige chip in digitale camera's. Volgens het Nobelprijscomité hebben de drie mannen mede de basis gelegd voor de huidige communicatiemaatschappij weer af en toe regen, morgen meer regen en net als vandaag zo'n 19 graden maar na morgen minder neerslag meer zon en kouder. Dit was het NOS Journaal.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 5730749 Of kijk op www.beachnet.nl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 Oh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 we staan hier bij een oorlogsgraf. dat is van August van der Meij. Hij is overleden in het drankarbeiderskamp in Rees, in Duitsland, even over de grens uh, bij uh, Hij is overleden aan de geslikkingen van de honger en de kou. Uh, zijn er veel Hollanders in die tijd uh, overleden? Veel zandvoerders, met name wil ik? Er zijn wel wat zandvoerders overleden. Uh, er zijn ook nog drie zandvoerders die hier niet begraven. ook in I believe that you're out there. I'm up and say it loud if you're out there. Tomorrow's starting now. Now. Now. No more broken promises. No promises No to war. to war and peace that. We're really fighting for We can destroy hunger We can conquer hate Put down the arms and raise your voice We're joining hands today oh, I, I, I was looking for a song to sing Search for an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 Dus uh, ja, heel leuk. Uh, <laughs> een, en toch dat haar school, een school nog naar haar vernoemd is. Ja, jammer dat er geen straat naar vernoemd is. Nou, misschien uh, kunnen we bij ja. deze, als de luisteraars en luisteraar van het genootschap Oud Zandvoort, een uh, straat uh, ja, gaan doen. Dus, toch wel, uh, dat zou best wel leuk zijn. Het Louis-Davids-carré of zo? Ja, zou kunnen. We lopen nu naar het graf van dokter Gerken.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 Ik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 C'est fini le temps des rêves, les souvenirs se follent ainsi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. par moment, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une.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 Tendre enrobé de douceur se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Un, juste une parole.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 Altijd bezig hier. Ja, het is wel te zien, inderdaad. Het is echt uh, schitterend, hier. Zie! FM! Voor Zandvoort en de regio. We staan hier bij het vrouw van Frans Zwaan. Frans Zwaan was een van de oprichters van de werkliedenvereniging ondering Hulpetoon. Er is ook een straat naar nou vernoemd, de Frans Zwaanstraat. De vereniging werd in uh, 1892 opgericht met als doel elkaar het, uh, hulp te verlenen bij ongelukken, ziekte en overlijden.